Nieuws van 10 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Blokker gaat opnieuw reorganiseren. De winkelketen schrapt 390 banen bovenop de 440 die er vorig jaar al verdwenen. Personeel van het bedrijf werd vanochtend voor de opening van de winkels bijgepraat over de reorganisatieplannen. 450 Blokker winkels van de keten worden omgebouwd. Het assortiment wordt uitgebreid, er komt een nieuw logo en het bedrijf gaat huismerkartikelen verkopen. De blokker Holding leed de afgelopen twee jaar verlies. Ook winkels als Zenos, Bart Smit en Big Bazaar vallen onder de holding. Bij Xenos is al gereorganiseerd. Bij de aardbeving in het zuiden van Japan gisteren zijn negen doden en meer dan duizend gewonden gevallen. Tienduizenden mensen worden opgevangen door de overheid. Ook zitten 25.000 huizen zonder water. De schade door de beving is groot, vooral in de stad Mashiki, waaronder het epicentrum van de beving was. De aardbeving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Noord-Korea heeft opnieuw geprobeerd een raket te lanceren, maar dit keer zonder succes. Waarschijnlijk was het een raket met een bereik van 3000 kilometer. De lancering was vandaag op de geboortedag van Kim Il-sung, de overleden stichter van de communistische staat. Internationaal is er veel kritiek op de raketlanceringen door Noord-Korea, waarmee het land een nucleaire bedreiging kan vormen. In februari kondigde de VN nog nieuwe sancties aan tegen het land, die ook door China werden gesteund. Bij een pinautomaat in Havelt is vanmorgen vroeg een plofkraan gepleegd. Of daarbij iets is buitgemaakt is onduidelijk. Mogelijk zit er nog een explosief in de automaat, meldt RTV Trenten. Daarom zijn uit voorzorg alle bewoners van de appartementen erboven geëvacueerd en wordt het busverkeer omgeleid. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Het weer, buien trekken langzaam naar het noorden. In het zuiden wordt het tijdelijk wat droger. De wind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima liggen vanmiddag tussen de 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht nieuwe buien. In het weekend wisselvallig bij 10 tot 12 graden. Dit is de FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken, 4 kilometer. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Maasluis, 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Er ligt modder op de weg. Hij heeft te maken met een ongeluk op de rijbaan richting Gouda. Daar is de weg tussen Westerlee en Vlaardingen-West helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Hebben we aandacht voor de wedstrijd... Os tegen Telstar. En ja, hoe kun je dat beter doen dan de twee spelers die hier in de buurt zitten. Namelijk aanvoerder Frank Korpershoek van Telstar... En keeper Xavier Maus van Os om die bij elkaar te brengen. Ze zitten naast elkaar, de eerste ruzie is al achter de rug, althans verbaal dan. Maar het wordt ongetwijfeld een leuke uitzending. Natuurlijk met veel muziek. Scheidsrechter vandaag in de uitzending is onze technicus, Charles Duif. En die heeft als eerste plaat, Matt Simmons. Wat nu?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 Let it out and let it in It can be terrifying To be slowly dying Also clarify We end where we begin So let it wash over me I'm ready to lose my feet Take me off to the place where one reveals life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in and wake up, that small part of me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 Ja, vanavond eh, Os tegen Telstar. Vandaar dat we vandaag twee bijzondere gasten hebben. Namelijk Xavier Maus, de keeper van ons. En de aanvoerder van Telstar. En dat is natuurlijk Frank Corpushoek. Frank, je bent een tijd geblesseerd geweest. Je bent er weer in. Je hebt 68 minuten gespeeld. Vanavond helemaal. Um, ik heb afgelopen maandag ook de hele wedstrijd gespeeld tegen NAC. Stond het, ben ik vergeten. Um, nou ja, we hadden afgesproken dat we het er eigenlijk niet meer over zouden hebben over dit weekend. dat weekend. Dat, uh, dat ging natuurlijk niet goed. Maar ik ben er weer helemaal. En, uh, ja, ik hoop vanavond weer 90 minuten. En wie wint? En wij natuurlijk. Xavier, dat ben jij het natuurlijk niet mee eens. Hè? Absoluut niet nee Jij denkt dat jullie winnen? Ja, het is voor ons een uh, mooie wedstrijd uh, om het even om te gooien. Dus, uh, wordt wel tijd hè? Ja, het wordt absoluut Gaat tijd. Gaat niet zo goed. Je hebt een hele serie gehad van vijf wedstrijden. Nee, vier. Vier wedstrijden waarop je de nul hield. En die wonnen jullie ook. En toen opeens was het over. Hoe komt dat? Ja, uh, we waren in totaal acht wedstrijden op rij. Zijn we ongeslagen geweest. En um, <tieft> ja, daarna is het wat minder gegaan. Tussendoor wel weer ergens een wedstrijdje gewonnen. Maar uh, nu de laatste tijd zitten we wel in een uh, negatieve reeks. Ja, hoe komt dat precies? Dat is altijd heel lastig. Uh, ja, het, valt nu, het lijkt nu allemaal telkens net niet goed te vallen. En uh, ja, het blijft lastig. Je kan niet uh, de vinger op één ding leggen waardoor alles weer omdraait. Uh, helaas was het, is het niet zo makkelijk. Dank. Voor jou geldt eigenlijk hetzelfde. Jullie hadden een serie dat ik dacht ze gaan een uh, periode pakken. En opeens was het over. Ja, wij hebben ook uh, uh, heel veel wisselvalligheid dit jaar gehad. We hebben hele goede periodes gehad waarin we een aantal wedstrijden uh, winnend hebben afgesloten... Ja, en daarna weer twee, drie, vier wedstrijden... waarin het wat minder gaat. En uh, ja, die wisselvalligheid is gewoon eens lastig. En wat Xavier uh, zegt... Uh, je, je kan je vinger niet op die, op die zere plek leggen. Uh, want als dat zo makkelijk was... dan kon je dat wel even makkelijk omdraaien natuurlijk. Maar het is, het is ja, wisselvallig. Uh, hetzelfde als Os, denk ik. Heb jij uh, Xavier al gevraagd... of hij volgend jaar bij jullie kiept? Nog niet. Maar het komt wel natuurlijk. Wat bedoel je met jullie? Is dat HFC of Telstra? Nou, maakt niet uit. <laughs> <laughs> nou, het maakt eigenlijk wel uit. Ik bedoelde eigenlijk HFC hoor, maar... Uh... Ja, ik dacht meer aan Telstar, maar goed. Ja, nee, dat moet je dan maar zo langzamerhand vergeten. Die moet ook maar terugkomen, joh. Wie weet. Oké, okay, we draaien jullie muziek vandaag. Ik weet niet van wie die is. Het is van Ramsey Shaffi. Het is Zing, Vecht, Huil, bid, Lach, Werk en... Een wonder, wonder.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 Hoor met het vruchteloze zoeken, moet u weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewoner. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewoner. Zing. Zing, weg, huil, wit, lach, weg En we wonen niet zonder. ons Voor degene met zijn slapeloze nacht Voor degene die het geluk niet kan behalen Voor degene die niets doet, alleen maar wacht Moet u weten, we zijn allemaal samen Voor degene met zijn mateloze trots op zijn visie hoge toren, op zijn visie hoge rots. Moet u weten, zo zijn wij niet geboren. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk de wonder. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en we zing weg, huil, u, bid, lach, weg, en mijn we Zing weg, huil, u, lach, weg, en mijn we Iets anders. Voor degene met zijn open gezicht, voor degene met het nakte lichaam. Voor degene in het witte licht, voor degene die weet we komen samen. Hij is natuurlijk een schitterend nummer van Ramses Chaffi. Inmiddels is ook de vader van Xavier Maus, mijn clubgenoot en vriend, uh, <laughs> uh, Maus binnengekomen, Peter. Uh, en dan komt er een hele discussie op gang over wat er gebeurt in die eerste divisie bij ons en bij Telstar. Je had daar een goede mening over. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn mening, bent natuurlijk puur supporter. Ik ben totaal geen deskundige, maar wat... Uh... Wat me enigszins logisch lijkt, is wat ik net zei, is dat het ook heeft te maken... dat die natuurlijk wel teams onderin de Jupiler League qua, met minste budgetten. Dus je qua selectie is niet breed. Je kunt een paar blessures van sleutelfiguren, team, en dan heb je gewoon een probleem. Dus je moet het eigenlijk dan echt hebben van, denk ik, goede sfeer en werklust... en echt voor elkaar over willen hebben. En ja, dan, dan kan je opeens die, een mooie reeks neerzetten. En als dan opeens een blessure is, of dan, dan valt dat evenwicht. Dan, dan, dan zie je dat ze het moeilijk hebben. En uh, andere teams die meer budget hebben, als je kijkt naar Sparta of zo, dat is gewoon absoluut ook qua hele entourage, qua, qua voorzieningen, qua verzorging, qua aantal spelers uh, en het niveau van de spelers, kwaliteit hoger en veel meer. Dus als er ook zijn, kunnen ze die gewoon opvangen. Ja, dan kan je nou kampioen worden. Maar het is natuurlijk bijna onmogelijk om een, als een Osso of een, een Telstarm kampioen van de nieuwe te worden. Nee. Dat is ja. mijn bescheiden observatie. Ik ben wel heel blij met de kampioen die er is, Sparta. <lacht> ja, dat is een prachtige club, klaar. Is ook zo. Dat, dat, dat, uh, ik ben nu een paar keer geweest, maar dat ademt. Het uh, ah, is een mooie, mooie club. Mooi stadion. Uh. En mooi bijzonder dat Rotterdam wel drie teams heeft die uh, Eredivisie spelen. Oh, even afwachten. Nee, eh, maar goed, maar het is wel. Uh, <laughs> Amsterdam heeft. Uh, dat ze Amsterdam niet zo snel lukken. Nee, maar er is nog maar één club. Ja, dat bedoel ik. Er is maar één club in het land. Dat geldt voor Haarlem. Ja. Daar ben je ook bij, hè? Ja, dat heet uh, Koninklijke AFC, neem ik aan. Wat denk je? Het... Kampioen worden? Ja. Ik denk dat het heel moeilijk is hoor. Dan moeten ze echt nu alles winnen. Dat ja. kan. Maar het, het, is, het is onvoorstelbaar als je kijkt die top. Dat is uh, zeg maar de top 7, 8. Dat is, het is die punten, verschillende punten. is heel minimaal. Je kunt zo, als je nu even drie keer verliest. Volgens mij dan zou, of, als uh, HFC nu een paar keer achter elkaar gewoon verliest. Dan kunnen ze echt, uh, kan het heel erg lastig worden om gewoon bij de top 7 te eindigen. Ja, maar wat is dat woord verliezen? Dat ken ik helemaal niet. Ja, nee, goed. Dat is ook zo. Nee, en als je wint van nee, maar... Lien, dan sta je bovenaan hoor. Ja, ja, nou goed, ik heb toevallig afgelopen week gezien tegen, uh, wat was dat? tegen uh, de Treffers. Het nou, is echt uh, een idiote wedstrijd hoe dat gaat. Ja, daar komen we straks misschien ja. nog over. Wat vind jij uh, Xavier over je oude hier? Want daar heb jij ook gespeeld hè? Daar heb ik ook gespeeld inderdaad. Uh, ik ben ook nog best regelmatig te vinden. Um, ja Natuurlijk zou het hartstikke mooi zijn als we kampioen worden. Uh, maar ik denk dat het sowieso mooi is als ze komend seizoen in de tweede divisie komen te spelen. Ik denk dat dat al uh, ja, een leuke stap omhoog is. Gebeurt gewoon, joh. Ja, daar ga ik, daar ga ik zeker van uit. Ja. Kampioenschap is nog een vraagteken, maar uh, met de top 7 daar heb ik wel heel veel vertrouwen in. Hey, vervelend voor jou is dat je contract uh, niet verlengd wordt? Ja, klopt. Wat doe je? Weet je het al? Nee, nog niet. Uh, er is nog geen uh, 100% duidelijkheid. Maar... Uh, ja, ik wil gewoon lekker blijven spelen en lekker uh, wedstrijden meepakken. Ik ben nog heel jong, dus het uh, is voor mij belangrijk om veel wedstrijden te spelen en mezelf in de kijker te spelen. Uh, goed niveau te halen en dat ik dan uh, een stap hoger op kan maken. Gedacht over HFC? Mm, nog niet. Ik wil er ooit nog een keer terugkomen, maar uh, ik denk dat nu nog niet het juiste moment is. Wat vind jij, Frank? Over zijn volgende stap? Nee, over HFC, over wat hij... Ja, misschien wat hij moet doen. Ja, ik, ik hoop dat hij uh, op dit niveau behouden blijft, ja. Uh, ik denk dat hij daar het niveau wel voor heeft. Dus uh, ik, ik ga ervan uit dat er een club komt die, uh, die hem uh, die kans nog wel wil bieden. Uh, daar ga ik vanuit. Ja, en over HFC. Ik uh, heb vorige keer ook gezegd, dat wordt ontzettend lastig. Uh, Piet heeft natuurlijk al getoverd de afgelopen jaren. En Marcel gaat. Dus, Laad we nog maar een beetje goochelen dan. En uh, wie weet waar, waar we eindigen. En jij nog één jaar Telstar? Ik heb hier na nog één jaar, ja. En dan? Dan gaan we kijken hè, wat er. Wat er ah, uh, allemaal kom gebeurt. Op nou, wees nou eerlijk. <laughs> <laughs> dan kom je gewoon nee, dat, terug. Nee, uh, dat weet ik niet. Maar die, die kan, Ja, tuurlijk, tuurlijk is die kans er. AFC uh, is mijn club en uh, wie weet wat er gaat gebeuren. Okay. Jongens, ik doe een uitspraak over het voetbal van gisteren. Ik zeg Jurgen een klop is een master. <laughs> <laughs> Helemaal mee. Eens. Ja, nee, nee, dat, dat klopt. Het is een, uh, ja, een bijzondere trainer, een bevlogen trainer, een uh, gepassioneerde trainer. en dat, ja, dat, dat mis je soms wel eens een beetje. Hè? Dat is allemaal zo uh, voorgeprogrammeerd. En dit is een, uh, een man die alles vanuit zijn hart doet volgens mij. En ja, dat is gewoon mooi om te zien. Nederlanders zijn er natuurlijk ook een beetje nuchter voor. Als je ook kijkt naar die, naar die Spaanse coaches, Simeone, ja. Guardiola. Ja, die hebben dat ook allemaal. Dat is weer een ander uiterste. Maar inderdaad, wij Nederlanders zijn dat heel rustig. En als je dat in Nederland zou doen, zou iedereen voor gek verklaren. Dat is zo. Ik wil heel even naar Manchester United. Want daar loopt een jongetje die jullie misschien nog kennen uit je haar ja. periode. Hebben jullie met uh, hem gespeeld? Nee, ik heb bij Ajax heb ik. Uh, Ook oh, bij Ajax uh, heb ja. je hem natuurlijk gehad. Ja. ja, Ongelooflijk, hè? Ja, hartstikke goed. Die was van kleins af aan, was hij al uh, eigenlijk heel erg groot en sterk. En uh, ja, nou dat heeft hij kennelijk uh, goed doorontwikkeld. Ken jij hem, Frank? Als, als, als speler alleen. Um, ik heb wel begrepen dat de bonden al aan hem trekken. Uh, nou gaan ja, aan je bent Eerland. ook gek als bondscoach als je hem niet gelijk vastlegt natuurlijk. Nou ja, zo gaat het tegenwoordig hè. wie het eerst komt. Die, uh, ja, maar hij is 18, hij schakelt gewoon de beste spelers uh, die op die velden rondlopen. In Engeland schakelt hij uit. Heel bijzonder. Fantastisch toch? Ik zie hem nog op het Haarlem toernooi voetballen. Ik herinner me dat. Toen viel hij al op hoor. Ja goed, echte talenten pikken er zo uit denk ik. En, uh, het is mooi voor hem dat hij zich zo heeft ontwikkeld en... ...bij een van de mooiste en grootste clubs ter wereld zit. Dus als je daar als 18-jarige mag spelen en kan spelen... ...dan uh, heb je wel wat in je mars, denk ik. En een nieuwe centrale verdediger van Oranje. Kan niet anders. Wie weet. Oké. Okay. Volgende muziek, Charles, wat heb je? Nou, ik heb een, een oude opgezocht. Bojangles. Uh, in uh, het jasje van Sammy Davis Jr. Nou, dat is, uh, was een heel klein mannetje... ...die uh, uh, allerlei instrumenten speelde... ...maar ook fantastisch kon zingen. Nou, het nummer, dat kennen we natuurlijk allemaal ook van Robbie Williams. Maar dit is de uitvoering van uh, niemand minder, Dus ik zei het al, Sammy Davis Jr. A new man and he for you. Shoes with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high, and then he lightly touched down. Met him in a cell in New Orleans. I was well. I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life <laughs> Laughed, slapped his leg a step He said his name was Jangles Then he danced a lick Right across the cell He grabbed his pants Took a better stance Jumped up high That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mister Bojangles. Mr. Bo Jangles, Mr. Bo Jangles, Lord he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the south. He spoke with tears of 15 years How his dog and he They just traveled about But his dog up and died Dog up and died And after 20 years he still grieved He said I dance Now at every chance and honky-tonks For my drinks and tips But most of the time I spend behind These county bars You see son I, I drinks a bit Then he shook his head Lord. When he shook his head, I could swear I heard someone say, Please, Mister Bo Jangles, Mister Bo Jangles, Mister Bo Jangles. Come back and dance Dance Dance Please dance A mystical Lees. Dit is Watertoren Sport, gepresenteerd was, door Henny Rukert. En het was Sammy Davis Jr. Leuk nummer toch? Ik ga het hebben over een nieuwe miljonair. Frank, weet jij waar ik het over heb? Nou, volgens mij was hij al miljonair, maar ja. uh, hij zat uh, volgens mij in de behang. Van uh, Zweden. John van Zweden, ja. Hij verkoopt de aandelen Swansea City 18 miljoen. Hoeveel is het waard? Ik denk dat het niet end komt uh, met dat bedrag. <laughs> en of? Ah, ik denk dat je met dat e investeringsbedrag wel een heel end komt wel. <laughs> ja, het is ongelofelijk, hè, jongens, dit. Zoveel geld gaat erom. Ja, de, de Premier League. Uh, ongelofelijke bedragen. In uh, Nederland ondenkbaar. En uh, misschien uh, zie je dat in Europa ook wel een beetje terug. Hè? De Nederlandse clubs die het uh, toch wat minder doen. En, uh, waar we eigenlijk een uitzending over begonnen, uh, volgens mij heeft het allemaal te maken met uh, budget. Dat is absoluut zo. Ik wil even met jullie het nieuws doornemen... wat er in de kranten staat. Dat doen we iedere uitzending hè, met onze gasten. NAC en Manchester City slaan de handen ineen. Is dat verstandig? Um, ja, misschien wel als je kijkt naar uh, NAC dit jaar. Die hebben ook twee Manchester City huurlingen. En dat zijn wel de jongens die uh, de kar trekken. Ja. Uh, zeker in de laatste wedstrijden. En uh, je, je weet niet wat eruit gaat komen... Het ligt aan de samenwerking van die clubs. Wat ze er precies mee gaan doen. Maar het, het zou iets goeds kunnen zijn natuurlijk. Telegraaf vraagt zich af of uh, Utrecht en Roda het struikelblok kunnen worden voor Ajax en PSV. Wat is jouw mening uh, Xavier? Ja, Utrecht, daar heeft Ajax het wel altijd heel erg lastig mee. En ik weet dat uh, PSV het ook altijd lastig met Roda heeft. Dus ja, het zou kunnen. Maar het, uh, het wordt sowieso lastig. Die laatste wedstrijden komt de kampioensdrukker bij kijken... En uh, ze moeten eigenlijk allebei. Dus uh, het kan alle kanten op. Wat denk je? Ik, ja, ik denk dat Ajax uh, kampioen wordt. Dank. Ja, ik denk ook Ajax. Dus het valt allemaal wel mee met Utrecht trouwens. Ze spelen in Amsterdam. Dus, uh... Ja, dat het ook nog wel uh, scheelt hoor, waar je speelt. Absoluut. Of je naar Utrecht moet of ja, uh, dat gewoon lekker thuis enorm. speelt. Ja. Ja. Hé hey, jongens, ook uh, een heel groot verhaal over als de Jonge. Dat, uh, ja, wat vinden jullie? Hij heeft weer twee geraakt, hè? Ja, ik, <laughs> ja en behoorlijk hoor. Ik heb ook zoiets te zien. <laughs> ik, ik kan me niet deal. voorstellen dat hij dat expres doet. Ik denk dat dat in zijn spel op, uh, opgesloten is. Uh, hij, hij legt denk ik sowieso heel veel risico in zijn spel. Uh, qua overtreding. Hij gaat er altijd vrij hard in. Ja, en als je dat een aantal keer per wedstrijd doet. en je hoeft maar één keer te laten zijn. Dus uh, ja, ja het, het hoort wel een beetje bij zijn spel. Nou, ik denk dat het ook de kracht is, inderdaad, van, uh, van zijn spel. De, de, de power en de energie die hij erin legt uh, op het randje spelen. Dat is de reden dat hij uh, deze stap heeft kunnen maken. Ja, hij gaat er wel eens overheen en dan, uh, ja, dan, dan is het gelijk ernstig ook. Hier, voor mij met een rolstoel het, uh, het stadion uit en die andere jongen had uh, een, een breukje, geloof ik zelfs. Het zit opgesloten in zijn spel en, en, en natuurlijk mag het niet, maar dat is wel zijn kracht geweest in de afgelopen jaren. Ja. Uh, Kamburen of de graafschap? Ik denk dat Cambuur uh, onderaan eindigt. Ja. Jij? Ik hoop dat Cambuur het redt. Uh, Marcel Keijzer, oude trainer van me. Ja. René Ponk, onze oude keeperstrainer, zit daar. Uh, dus ik, ho ik hoop dat ze het redden. Uh, een paar oude spelers zitten bij Cambuur. Uh, maar het wordt heel lastig voor ze. Er is nog een kleine kans dat geen van tweeën gaat. Als Twente inderdaad Als het, ja. uh, zijn licentie verliest. En dat, dat, dat maken ze bekend op de laatste dag... Um, ja, dat zijn topklasse praktijken bijna. Hè? Dat ja. Je, ja. De, de competitievervalsing. Ja, ik denk dat het. Ja, ze doen dat inderdaad. Dat ze nu al vertellen dat ze er niet meer ja, Dan is. Het toch klaar? Hè? Ja, maar dat of ze gaat... zijn er of ze zijn er niet. Ik bedoel, ik vind het zo vals. Ik, ik, ik weet niet precies waar nu de, het struikelblok is. Um, waar het nu precies over gaat. Maar, um, nou, licentie ja of nee, daar gaat het over. Ja, goed, maar wat de eisen van die licentie zijn... waarin ze wel of niet ja. uh, voldoen. Um, ze voldoen sowieso niet. Ik dus, kan me niet uh, voorstellen dat ze um, daar nu nog niet uit zijn. Ik, ik, kan me, ik, ik begrijp nooit dat dat zo lang duurt. Uh, het is toch duidelijk wat er, wat er speelt. Maar goed, um, ja, we gaan het zien, denk ik. We kunnen er niet zoveel aan doen. Nee. Nee. Het zal heel ingrijpend grijpend worden als Twente zijn licentie verliest. Twente hoort in de Eredivisie? ja. Maar niet onder deze... Je had het net over competitievervalsing. Wil ik even terug naar afgelopen zondag. Wat daar allemaal gebeurd is, hier in, in de buurt van Haarlem alleen al. Die wedstrijd van HFC. Daar is een scheidsrechter en die verknalt het helemaal. Hoe kan dat op dat niveau? Ja, ik, geen idee. Ik heb de samenvatting gezien. Um, er gebeurden... waren bijzondere beslissingen. Uh, de, de, de extra tijd die... Uh, ja, maar laten we beginnen met, met, met de eerste tegengoal van de treffers. Hille, die wordt echt onderuitgeschopt. Dat moet je toch zien? Dat zag toch iedereen? Ja, goed, dat is net hoe een scheidsrechter dat ziet. Ik, ik, ja, ik vind het altijd lastig. Hè? Wat is de positie van een scheidsrechter? Uh, kan hij dat goed zien? Kan hij dat niet goed zien? Uh, ja, Daar durf ik niet zoveel over te zeggen. Uh, het leek op een overtreding inderdaad. Uh, ja, dat was dus het, had hij misschien moeten fluiten. Dan hebben ze in die topklasse hebben ze een vierde man. Die staat langs de kant. Die komt met dat bord omhoog. Nog twee minuten. Twee minuten zijn om. De derde minuut is om. Vierde minuut gaat in. Penalty. Wat geen penalty was overigens, maar... Um, ja, ik, ik weet niet wat zijn verklaringen daarover geweest zijn. Over die, over, ja, over die minuten. Aan, Kijk, Hij als zei... jij zegt twee minuten en in die twee minuten gebeurt niet zoveel... Ja. dan uh, neem ik aan dat die uh, rond die twee minuten afgelopen zijn. Ja, ja dat er dan nog uh, bijna twee minuten bij komt. Dat, uh, yeah. Waar dat dan vandaan komt, weet niemand. Mike van de Ban werd neergelegd. Alle mensen hebben het gezien. Hè? Ik geloof dat er zo'n 2000 mensen langs de kant stonden. Iedereen zag dat hij neerging, dat het een penalty was. Behalve de mannen in het pakkie. Ja, nogmaals, beslissing van de ja. scheidsrechter. Je, je, je kan de positie niet zien. Je, je weet niet hoe hij dat uh, uh, waarneemt. Hè? Vanuit welke kant. Of, uh, ja, dit... Vaak hebben wij ook veel televisiebeelden nodig. Herhalingen nodig. Om te zien wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Volgens mij was dat Barcelona Atletico... Um, Hensbal, uh, allerlaatste minuut... Uh, wat Barcelona zou kunnen redden... net wel of net niet binnen uh, de 16 jaar... dat gebeurt zo snel. Ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter daar een vrije traf voor geeft... terwijl het eigenlijk een penalty had moeten zijn. Um, wij hebben het voordeel dat we dat allemaal terug kunnen kijken... maar zo'n scheidsrechter moet dat in zo'n uh, ja. snel moment gaan, gaan beslissen... Ja, heeft dat het onuitstrasig Je moet het zien natuurlijk. Bedoel... Dan Dan maar het is hoog tijd voor het gebruik van televisiebeelden, vinden jullie niet? Dat denk ik ook, ja. weet ik wel zeker. Er gaat ook zoiets komen. Ja, maar alleen bij topclubs. Bij, bij de twee grote of de drie grote in de Eredivisie. Verder niet, volgens mij. Voor mij komt er uh, ook iets over um, met een uh, man buiten het stadion in een busje. En die dan op beslissende momenten uh, de beelden erbij kan pakken. En het door kan geven aan de uh, scheidsrechter. Mij... Ja, maar niet, dan niet op verzoek. Niet, dus niet zoals uh, bij hockey op verzoek. Maar uh, echt op beslissende momenten dat dan uh, gewoon ingegaan wordt. Op het busje inderdaad uh, kan ingrijpen. Klopt dat Peter? Jij wou er iets over zeggen? Nee, nee ik, ik dacht, ik, ik riep even een beetje vergelijkbaar met wat er met hockey gebeurt. En daar best wel heb je, mag twee of drie keer mag je vragen: van ik wil nu een herhaling. En dan, uh, ja, we mogen we zien in beelden, die bepalen dan wat er gebeurt. Ja. Maar het gaat om zoveel geld zo langs, want de belangen zijn zo groot. Ja, dat is natuurlijk heel triest als, als daardoor dingen fout gaan. Zo'n zo, zo, zo verhaal wat je zegt over HFC, zo'n scheidsrechter. Ja, ik neem aan dat dit niet echt komt. Ik ga HFC pakken vandaag. Dus die doet zijn best in zijn ogen, maar blijkbaar blijkt bij zijn dag niet. En uh, ja, nou, okay. met alle ellende van dien. Ja, ik, me... ik denk het eerste hoor. Ja, HFC, ik ga HFC pakken vandaag, die ja, Oké, okay, nou goed, dat uh, kan. kan maar misschien, uh, maar goed. Dat is, uh, ik, wil niet, ik wil vanuit gaan in scheidsrechten. Als dat soort scheidsrechters rondlopen, ik ga teams pakken. Dat is natuurlijk dramatisch. In de tweede helft is er een corner hè? En Nigel, Nigel Castien uit Zandvoort. Die krijgt me een jongen, binnen die 16. Iedereen die daar achter die goal stond, zag het. De scheidsrechter stond naar, daar naartoe te kijken. Niks. Hij is nou nog geblesseerd, hè? Hij was op de hersteltraining gisteravond. Ik bedoel, maar dat kan toch niet? Dat is grappig. Ik heb wel, uh, toen, welke wedstrijd was het tegen NAC? Wat Xavier uh, speelde met Os. En dat uh, speelde, hoe die, Blommenstein, Marcel... Uh... En hoe heet, die scheidsrechter. Hoe heet hij in Blom? Kevin Blom. Ja. Kevin Blom, die, die stond daarin uh, als scheidsrechter. Speel, nou, wat, wat je ziet het verschil. Want A, hij ziet het spel. Maar hij laat heel veel gebeuren ook. Hoor. Dat, gebeurt, dat gaat echt hard tegen. Veel harder tegenaan dan wat ik normaal zie hoe een scheidsrechter fluit. Dus dat is heel grappig. Hij weet dat wel zo te managen. Met zijn ervaring dat het veel harder aan toe gaat. Maar toch, iedereen accepteert dat. Terwijl... Uh, is gewoon consistent. Ja, heel, consistent, heel, heel consequent. Ja. ja. Ruud Bossen in de wedstrijden van de Oud-Internationals... Die, die voelt het, het spel aan, weet ja, je? Maar, maar dat die... is ook een hele goede geweest. Ja, fantastische Oké, okay, jongens. Tijd voor muziek. Charles?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 Als onweer komt en als ik dan bang ben, zing. En als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben. Het voetbal in Haarlem wordt begeleid door Mag ik dan bij jou? Door Jeroen van der Boom, een van de mooiste uitgaven van dat prachtige liedje van Claudia de Brij. Uh, we gaan het weer over voetbal hebben. We hebben aan de telefoon de man van voetbalinhaarlem.nl, Martijn Prinsen. Martijn, je gaat lekker met je, met je website, hè? Hij gaat als een trein. Ja, en het voetbal in Haarlem heeft uh, heel spannende momenten. Je weet wie er in de, in de studio zit, hè? Ja, dat heb ik gehoord. En wie wint er vanavond volgens jou? Poeh, nou goed, als we het over de regio hebben. Nou... Nee, maar ik heb, ik heb het even over uh, Os tegen, tegen Telstra. Ja, natuurlijk. Maar... Nee, dan, dan ga ik toch voor Telstar. dan. <laughs> Chauvinist. Xavier wordt helemaal boos. Ja, ja, ja. <laughs> maar ja, inderdaad, uh, dat wordt toch wel een leuke pot vanavond, hè? Dat denk ik ook. En het zou het heerlijk zijn als die jongens alle twee weer in Haarlem speelden, niet? Ja, dat zijn toch de, de, de, de pareltjes die, die je in de regio moet hebben. Die moet je absoluut hebben. Hey, uh, die, het is een tiende seizoen, hè, voor Frank daar bij Telstar. Ja. 250 ja. wedstrijden aanvoerder... En dan vier knieoperaties achter de rug, net weer een blessure gehad. Ja. ja de man heeft wel zijn uh, verdiensten, toch? Dat lijkt mij ook, dat lijkt mij ook. Ik heb vorige week uh, Anthony uh, gesproken, Anthony Correia. Aha. Uh -huh. Nou ja, goed, dat uh, past misschien wel in hetzelfde uh, straatje. Anthony, de One Club Wonder, hè, noemen ze hem uh, ja. in de buurt. Ja, ja klopt. Ja. Wat heb je nog meer, uh, Martijn? Um, nou ja, als we het over, over Anthony hebben... Uh, die uh, gaat ook stoppen als uh, trainer bij uh, VVA. Ja. Um, die uh, zit er nu voor zijn derde seizoen, volgens mij. En uh, nou goed, de club die wil, uh, die wil verse input. Dus uh, Anthony die heeft uh, volgend jaar uh, heeft iets wat, uh, uh, uh, wat rustiger. Um, nou, dan om in te haken op uh, het verhaal wat je net al uh, uh, vertelde. De competitievervalsing, want jij voelt je <laughs> natuurlijk gigantisch genaaid, of niet? Nou, niet ik, maar Schoten wel. Schoten wel. Um, nou, afgelopen zondag stond Schoten in de um, 88ste minuut nog met, uh, met drie en voor bij Allianz. De topper in de vierde klasse. En, um, nou goed, de de scheidsie was eigenlijk de hele wedstrijd al, al, al kwijt. Het ging allemaal te snel. Uh, hij, hij keek niet. Hij, uh, de, de trainer van Schoten die werd, uh, nou, eigenlijk ook om uh, onbegrijpelijke redenen, werd die achter het hek uh, gestuurd. Jaspakketting. Maar euh, nou, er waren euh, maximaal zeg, tijdens zo'n wedstrijd, er, er is wel een blessure in de wissel. Vier minuten extra euh, tijd. Dat <laughs> werden er, er, er acht. Uiteindelijk zelfs euh, euh, scoorde euh, euh, Allianz in de euh, 98 e minuut de 3-3. Ja, nou, toen waren we de Rapegaar. En zelfs Allianz gaf euh, na de wedstrijd aan van nou, dit hebben wij ook nog nooit meegemaakt. Tuurlijk zijn we blij met het punt. Maar waarop het punt uh, tot stand is gekomen, dat is echt, uh, echt een schande. Ook uh, uh, mensen uit het publiek die kregen een kaart. Uh, die kregen een kaart. Het ging helemaal nergens over. Die man die was echt helemaal de recht kwijt. Die mevrouw, die arme mevrouw, neutrale toeschouwer bij een wedstrijd. en die krijgt een kaart van de scheidsrechter. Het is een unicum, hè? Huh? Die was helemaal in het ja, ruime. Die snapte niet wat er gebeurde. Nee, nou niemand hoor. Nee. Hey, wat gebeurt er dit weekend? Wat zijn er voor spannende dingen? Nou, het valt eigenlijk wel uh, uh, mee wat er dit uh, weekend gaat gebeuren. Het is een weekend, weekend, mm -hmm. um, Er staan uh, twee... Um, nou, Engels, nou, goed. Het, het belangrijkste is uh, dat de vijfde klasse C tot een einde komt. In totaal uh, zitten er nog maar zes ploegen in, uh, in die klasse. Um, en ja, uh, dit weekend worden de, de laatste twee uh, wedstrijden gespeeld. Waterloo die, um, speelt thuis tegen Nieuwe Sloten. En koploper Eendracht die gaat naar Vogelenzang... En mocht Waadhoeven kampioen willen worden, dan moet Zang winnen. Dus het is nog een, een, een ja, er wordt een spannende zondag. Heb je het geregeld en... of niet? Sorry, wat zeg je? Of je het geregeld hebt, of ik het geregeld heb. Ja, jij bent toch belangrijk in dat voetbal. <laughs> nee, goed. Ik hoop dat, er, dat, er, dat, er, dat het, de competitie in ieder geval tot een tot een normaal einde komt en nou. niet dat er nog een hoofdstuk geschreven wordt, want er is al zoveel gebeurd het jaar in die vijfde klasse. Hey, de Koninklijke HC uh, is vrij voor de competitie, maar speelt wel, hè, thuis tegen OSV om twee uur. Ja, dat is dus wel een leuk potje. Ja, dat is inderdaad ook een leuk potje. Wat ga jij doen? Um, ik uh, ga um, en heel eventjes naar uh, Waterloo zondag, maar mm -hmm. de halffinales van de Arnhems Dagelijk Cup die worden ook gespeeld op het terrein van Schoten. Mm -hmm. En um, ja, daar ga ik ook even, even, even spieken. Veel plezier. Dankjewel. Jongen. Goed weekend. Ciao.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 Hij nam de Midnight Train to Georgia. En dan heb ik het over André, want die hebben we aan de lijn. Ja, en dat is de mid Midnight Train naar Veendam. Goedemorgen André Jansen. Maar nou is... Ja, nee, nou, nou gaat het goed, als het goed is. Goedemorgen André Jansen. De Midnight Train to Veendam. Ja, goedemorgen. Ik heb je in beeld. Zwaai even naar de camera. Maar, ik weet niet eens dat er een camera zit hier. Daar, daar, daar, daar. Oh. Oh. Bo Boven je recht. Hey. Oh. Kijk, was... hier vandaag. Dus in Veendam zitten jullie te kijken naar de uitzending van de Watertorensport. Zo hoort het. Ja, en op heel Waf heb ik deze link gedeeld. Even zwaaien. naar de camera. <laughs> Ja, ze zitten mee te kijken, allerlei mensen. Die heb ik uitgenodigd om live mee te kijken naar radio. Nou, allemaal je drie vingers in de lucht, jongens. Want dit is WAF, het grootste, belangrijkste wielerinformatiepunt ter wereld. Ja, op het, het, goed, moment, op het moment dat wij zwaaien, Henny, dan, dan uh, zien ze dat nog niet. Dat duurt dan ongeveer een, een seconde of vijftien. Uh, uh, dat is een vertraging op internet, zeg Nou ja, als je het maar ziet, <laughs> okay, toch? Ja, ik zie jullie ja. nou live, hoor. Ik zie zelfs het WAF. Uh, Oké. Okay. <laughs> Hé, hey, André, wat een geweldig weekend was het. Goh, wat een mooie koers. Dat is de mooiste, zeg maar, sinds tien jaar, denk ik, hè? Ja, ach, het is ieder jaar steeds weer de mooiste natuurlijk. Ja, maar dat ik mag zie toch? Ook nog steeds, en ik zie Servais ook nog steeds over... De, en ik zie Annie Kuiper ook nog steeds over die meetvrienden. <laughs> en, uh, maar deze Matthew Hyman, wat een geweldige winnaar. Knap, hoor. Oh, oh, oh. Een knecht die altijd maar voor anderen zijn ziel en zijn zaligheid geeft. En al jaren en bescheiden op de achtergrond. Die wint gewoon Parijs-Roubaix rechtdoor. Vanaf de eerste kilometer voorop gereden. Geweldig. Leuk, hè? En morgen, de grote dag, hè? Uh, overmorgen. Nee, het zondag... is toch morgen? morgen? Morgen zaterdag, dat is de toerrit, toch? Amsterdam. Oh, wacht even, ja, natuurlijk, mooiste toerit. Ja. ja, ja, ja. Ja, de koers is zondag. Ja. En uh, ik kreeg net foto's opgestuurd van een stelletje maffe waffers. Ja. ja, hoe kan het ook anders? Die een hele kouberg ondergewaft hebben. Oh, wat leuk. Oh, dat vind ik leuk. Ja, grappig. Die okay. kamperen daar en die hebben uh, gisteravond een kruidje bier gedronken, denk ik. En uh, die zijn daar de, het waf-symbool gaan uh, verven op de Kouwberg. Ja, zo hoort het toch ook? Ach ja, we hebben er allemaal een beetje plezier aan, jongen. Daar gaat het toch om. En, en ik hoop dat het verf is, die blijft zitten. Wie blijft zitten? Die verf. O, oh, dat zal wel, die jongens, die weten wel wat ze doen, denk ik. Ja, vorig jaar in het wereldkampioenschap in Richmond in Amerika... was er ook iemand die had waf op de weg geschilderd. Die werd gearresteerd, <lacht> die werd in het cachot gegooid met de, met de hand, handboeien op zijn rug. Ja. En die hebben s'nachts nog, uh, hebben ze dat allemaal van de weg gepoetst. Maar je ziet het, waren, uh, waar als je een passie deelt, waar dat toe leidt... dat mensen zich daar helemaal in gaan storten, mm -hmm. en, uh, en niet alleen ik... En het is natuurlijk fantastisch om, om die anekdotes allemaal te zien van die oude renners. En dan samengevoegd. En je ziet dat, uh, dat uh, hele bekende figuur uit de wielersport van mee genieten. Ja. Vandaag de verjaardag, de tachtigste verjaardag van Raymond Poulidor. Ah, felicitations, hè. Ja. Hé, hey, laten we even teruggaan naar zondag. Wat denk jij van de Nederlandse kanshebbers? Wilco Kelderman, volgens de Telegraaf. Ja, ik heb een hele lijst gemaakt. Ja, ik heb het gezien, maar jij kan er helemaal niks van. Je had geen punt vorige keer. <laughs> Jawel, ik had 187 punten. Oh, nou. Maar ja, wie rekent er nou op Matthew Hyman? Ja, niemand. Ik heb mijn best gedaan, dat wel. Hé, hey, en goed nieuws over Nicky Terpsta, hè? of althans goed nieuws. Maar hij gaat in België weer fietsen. Ja, de ronde van België staat die weer en dan uh, even rust tot half uh, tot eind mei. Hè. Um, ik heb uh, Tony Gallipain erop staan en ik heb als uh, verrassende winnaar Peter Vakoch die woensdag toch de uh, Brabantse pijl won. Ja, en niet natuurlijk... zo eh, En dat is niet zo'n gekke voorspelling denk ik. Nee, die kan goed mee en uh, die heeft een sprinter, die heeft een finale bergop in de benen, ongelooflijk. Maar uh, ik zie ook Pieter Wening en bijvoorbeeld Leeuwe Westra ja. nog een keertje een dag iets laten zien. Wout Poels rijdt een thuiswedstrijd, uh, Bert-Jan Lindeman is ge geërgerd en getergd dat hij te weinig aandacht krijgt. En die won vorig jaar een etappe in de Vuelta waar je u tegen zegt bergop, het ja. hele zootje naar huis. Uh, we hebben een. Um, maar het, en, wordt, het uh, wordt in ieder geval een prachtige zondag. Ik heb twee schitterende voetbalgasten in de studio. Ja. Ik ga even vragen aan hun wie de Amsterdam World Race gaat winnen. Xavier. Oh. <lacht> ik ben niet zo bekend met wielrennen, zeggen. Nou, het wordt tijd bekend. hoor. De waf, daar kun je alles uh, krijgen aan informatie. WAF op uh, Facebook, en Dat is het mooiste ja. dat er is. Heb jij een idee? Um, Iets de Chalingi mee? Ja, daar gaan we het zo ook ja, nog over die hebben. Die niet op. Okay. Okay. Nou, hé, hé, hé, André, kom op zeg. <coughs> en heb jij een idee, Peter? Peter heeft ook geen idee. Ja, dat zijn die voetballers, hè. Die, die zijn allemaal gericht op één ding. Ja, ja. wat denk je van Tom Dumoulin? Ja, die gaat binnen. Dat is, goed. Dat is mijn man. Even testen, bergop, en gewoon testen, hè? Ja. Je kon zien dat hij het achterste van zijn tong niet wilde laten zien. Nee, dat doet hij en wel op de kou kou, is Ook Tom jelt de slachter van. Ja. Ja? ja. <lacht> Aan het testen zijn. Dankjewel André. Ja, oké. Okay. Hé, hey, makker, het Ga je goed, hè? Ja, tot Fijne kom, zondag. Fijne zondag. Hoi. Dag. Ja, het is wel niet echt weer ervoor, maar vooruit. We gaan even naar de dock of the bee.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 Langzame leven, langzale leven, langzale leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hij leeft hoog, hij leeft Joop van van vanuit gefeliciteerd. Ja, dankjewel, maar dan gaat nog meer van mijn tijd af. Ach, arme jongen, en ik had juist extra minuten voor je als verjaardagscadeau. Maar laten we eerlijk, laat, laat eerlijk zijn: er zijn nog nooit betaald voetbalspelers die voor jou gezongen hebben. Nu wel. <laughs> Hoe weet jij dat? Nou, omdat ze hier in de studio zitten. Oh, dat is het goed. <laughs> Frank Corbies, en Xavier Maus hebben voor je gezongen. Schrijf het in je agenda. Ja, bij deze. Een memorabele dag. Ja, zeker. 2016. Iemand noemde je reus op Facebook. Oh, ja, ben ik toch ook? Ja, daarom. Ik Vertel het ja. mij ook. Groot nieuws natuurlijk over de basketballers. Ja, ja, ja. Ongeslagen kampioen. Ongekend. Zeer uniek. Um, er was iemand van uh, de Bond. Die kwam ze uiteraard feliciteren. Dat doen ze altijd. En die had er nog zelf al nooit meegemaakt. En die komt echt bij een x aantal clubs. Zo maak je niet ongerust. Het is ook echt uniek. Ongeslagen. Kampioen. En um, ja. Vorig jaar hebben ze wedstrijd verloren en de werden ze geen kampioen. En dat is wel heel erg raar. Maar ja, dat zijn de regels van de basketbalbond. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb hier Frank Korpushoek zitten. Die wil graag iets zeggen over het basketbal in Amerika dat hij gezien heeft. Nou, ik ben uh, wel een liefhebber van basketbal. En ik vind het nog steeds heel jammer dat ik nooit in Westen heb mogen bijwonen in Amerika... Um, maar ik heb een uh, stukje te kijken van um, de afscheidswedstrijd van Kobe Bryant. Ja. En um, ja, ja, ja. 60 punten, uh, geheel in stijl afgesloten, een prachtige carrière. Ja. Tegenstadius. Eigenhand... Yes. Ja, ongelofelijk. Eigenhandig. Een uh, achterstand goed gemaakt in de laatste minuten. Ja, geheel zoals ja. een afscheid hoort te zijn, denk ik. Dus dat vond ik wel uh, ja. uh, mooi om ja, te zien. Maar, maar, kijk, dat, dat heeft Kruijf in feite ook verdiend toen de tijd. Maar de kregen ze kloppen, geloof ik, uh, 8-1 van 8-0. Uh, Hou op, Zo, man. Zo'n was het zelfs. Ja, ja. ja uh, ik, ik denk, ik heb die wedstrijd gedeeltelijk gezien... ...ik denk dat, uh, dat, dat Brian wel alle ruimte kreeg ook om zijn scores te maken. Maar niet, uh, des niet tenmin, uh, super uh, een niet basketballer. een Eén van de, de, de, de grote van het spelletje. Ik wil niet zeggen de grootste, want uh, dat, daar heb ik... Nee, dat is een andere zijn over. Nee, maar de grote, de grote man bij de uh, Lions is natuurlijk toch... ...zonder iemand uh, anders tekort te doen, Niels Krabbedam... Als je 440 punten maakt in een competitie, dan ben je er een, hè? Ja, volgens mij 446 zelfs, maar dat wist ik niet zeker. Dus ik heb in ieder geval ruim 440, heb ik gemeld. Uh -huh. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, als je ook ziet, 2 meter 6 en um, niet één uh, van de dunste, want hij gaat echt niet door, door, een, door een, een sleutelgat, absoluut niet. <laughs> is dus echt een beer van een kerel en dan heeft hij die lengte en ontzettend lange armen. Dus het is, wordt alleen maar makkelijker gemaakt. Ja. Uiteraard wordt hij op zijn huid gezeten, maar hij is zo verschrikkelijk sterk dat hij, uh, hij daar lak aan heeft. Uh, en dat blijkt ook wel. Ja. Uh, als hij een off-day heeft, dan maakt hij nog tien uh, pluspunten. Ja, leuk. Ja. Dus ja. Hey, en wie was de meest waardevolle speler in het afgelopen seizoen? Ja, uiteraard uh, rond van de Meij. Uh, er werd weliswaar uh, moeilijk over gedaan aan het einde uh, van, van de, de huldiging. Uh -huh. uh, ja, maar uh, dat was voor mij buiten kijf. rond van der Meij, uh, als die er niet zou zijn, hij heeft dus één wedstrijd niet mee kunnen spelen en eentje is geblesseerd geweest, dan wint Lions wel. Maar moeilijk, mm -hmm. met een paar punten verschil. Ik bedoel, 51-55 is niet de slijfers, maar ze verloren dus bijna in Akredes, bij Akerdes in de Muiden, omdat Ron van der Meij op vakantie was. Ja. Tenminste, ik geef dat een reden, als reden aan. Ja. Maar, um, of dat is, dat is natuurlijk een tweede, mm -hmm. maar uh, van der Meij is goed voor 18 plus punten, uh, 20, 30, 40. Hij heeft 48 punten gescoord. Ja, ehm... Um, een basketball. Hij heeft ook Eredivisie jeugd gespeeld, junior gespeeld. Mm -hmm. Dat geeft aan dat het natuurlijk een, een, een speler van formaat is. En als hij een, toen ter tijd een beetje betere mentaliteit had gehad, had hij gewoon tot de Eredivisie kunnen komen en wellicht ook het Nederlands team. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is, uh, dat is verleden tijd. Het is niet anders. Nu is hij in ieder geval uh, echt goed bezig. Hij heeft het ook gezegd en heb ik ook geschreven. Twaalf uh, jaar is het mijn leukste seizoen geweest. Mm -hmm. ja. Dat is, dat is geweldig natuurlijk. Hey, je hebt ook hockeynieuws, neem ik aan. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja van de dames, hè. Mm -hmm. Mooi. Was dat uh, 6-0 uh, uh, hoeveel laken? Het is uh, een rot en draaien natuurlijk. En als je <laughs> dan meteen naar Westen moet spelen, is niet echt bevorderlijk. Dat hebben we van mij aan. Maar ja, ze hebben wel 6-0 gewonnen. En uiteraard, de meiden Friesma, die voerden de boventoon. Dat zijn ook. Die zijn geweldig goed. Als je ze het is een gedreven wat ze zijn, en de techniek die ze hebben, en de kracht die ze in een bal kunnen leggen, dat is grandioos. En, en, dat doet niet af aan de rest van het team. Want het, is, het begint steeds meer een team te worden. Er wordt steeds beter samengespeeld. De verdediging is echt. De kiepster is uitstekend. Dat hebben we twee weken geleden gezien. Maar fit was toen de tijd zo ontzettend goed... Dat, dat, en effectief basketbal, of uh, hockey. Daar uh, dat hebben de dames een lesje van kunnen leren. Of ze het gedaan hebben, is een tweede. Maar komende zondagmorgen, nog, dus, spelen ze uh, even kijken. Thuis tegen Vianen. En Vianen, ja dat moet ook in de pakken zijn. Want dat is, meen ik, op tweede of op drie na laatste van de competitie. En uh, ja ik kan er helaas niet bij zijn. Dat vind ik wel erg jammer. Want ik probeer al die wedstrijden te zien, thuis-wetzijden. Mm -hmm. Maar ik heb andere dingen aan mijn hoofd. En uh, ja, daar geef ik uh, op dit moment voor heel even Joop, ik heb uh, Frank Korpenzoek en Xavier Maus in de studio. Dat zijn mannen die het voetbal van binnen en van buiten kennen. Maar met onze club ja. gaat het niet zo goed hier, hè? Uh, nou, ja, kijk, de focus is niet meer op worden. Dat kan niet meer. Dat is in het uh, paasweekend is dat teniet uh, gedaan. Ik vind ook dat de KNVB daar een hele kwalijke rol in heeft gespeeld om Binnen 48 uur, sterker nog 45 uur, twee wedstrijden laten spelen. Terwijl dit weekend vrij is. Ja, wat doe je dan? Dan laat je ze dus en in het paasweekend spelen en je laat ze dit weekend spelen. Maar nee, de KNVB in ze wijsheid, sorry dat ik het zeg, maar ik vind het een P-club, de KNVB. Geen eh, eh, zicht eh, of, um, um, hoe uh, laat, laat ik het anders zeggen. De amateurs, dat hangt Buggel er eigenlijk aan. Dat idee heb ik. Nou, dat heb je heel en, uh, goed gezien. Ik zal je een ander voorbeeld noemen. Ik heb ja. uh, bij, uh, bij Allianz heb ik er ik 10-1, hè? Ja. En die spelen dus drie series van zeven wedstrijden. Dat is nieuw. Ja. Maar ja, tussen die series zitten vijf weken... en wordt er niets gedaan. Nou, ken je de ja. situatie bij Allianz. Ze hebben 2,5 veld. Dus een ja. oefenwedstrijd spelen daar is onmogelijk. Bij HFC ja. hebben ze hetzelfde probleem... maar daar kunnen ze wel spelen natuurlijk... Ja, maar dan lig je dus vijf ja. weken stil met je team, twee keer. Ja, het, het is natuurlijk worden. te bespottelijk voor woorden. Absoluut, echt te bespottelijk voor woorden. En het is echt niet bevorderlijk voor het spelletje. Je weet, ik ben niet echt een, een voetbalfan, Maar uh, als het is, dan moet het ook goed zijn en het moet goed georganiseerd zijn. En die KVB heeft daar wakker aan. Ja. En dan die eigen regels, je mag niet naar de rechter stappen, mijn neus. Ik vraag het even aan Frank is... en aan Xavier. Frank, wat vind je van die hele situatie? Het kan toch eigenlijk helemaal niet? Dat je twee wedstrijden speelt in 1,45 uur. Nou goed, dat lijkt me ook uh, vanuit het uh, fysieke oogpunt uh, niet daar heel handig. Daar, daar, daar, daar heb ik het dus over. Fysiek kan je dat niet doen. En als je dan ook nog uh, blessures krijgt na die eerste wedstrijd. Ja, dan sta je met, met een veredeld tweede team tussen de te, te voetballen. Uh, uh, ja, en je was in de race voor een kampioenschap. Was, want het is, uh, het is voorbij gewoon voorbij. Twee wedstrijden één punt was te weinig. Ze hadden twee wedstrijden vier punten minimaal nodig. Ja. En het gebeurde niet. Ik voorspel jou op je verjaardag dat ze het via de nacompetitie halen. En we feliciteren je van harte hier. Maar tijd is tijd. Helaas. Ja. Dag jongen. Eén ding nog. Eén ding. Morgen stormloop op het circuit. Ga kijken. Oh, Oké. Okay. Het is niet zover. Het hoogtepunt van deze cd gaat aanbreken. Hier is onze enige echte eigen, echte eigen, meneer de Groot! Hallo, fans. Hier is meneer de Groot. Hallo, oh, meneer de Groot! Zij zegt hij heeft zoveel schade. En hij heeft dat hele warme. De Groot. Als hij begint te praten. Oh, Ik ga pas goed door het wit als hij met zijn rubriek begint Omhoog, hier is meneer de Groot oh, Ik kan er niet meer tegen Ik ja, wij vinden het een zegen Ik toch liever in de regen komen We komen hem graag tegen Het is zonde van de zetrijd Het is zo'n leuke vent Oh, een schande voor de mens Mijn zuster is de tent kwijt Ik ga helemaal door het als hij met die rubriek begint Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5